Hallo luisteraars, hier is Kletspraat met Isaiah. Ja, ja, hallo. Ja, gisteren was ik in slaap gevallen, helaas. Dus daarom kon ik ook uh, niet uitzenden. En ik heb uh, gevraagd of ik nog uitzenden. Dus, uh, dus ja, ik hoor nog uh, um, Elsmig op de achtergrond. Dus even kijken. Ja, ik ben in de lucht. Ik ben in de lucht. Nou, ik zit even niet op de chat. Sorry, maar jullie kunnen me hiervoor horen. Daar ben ik blij om. Maar ik ga zo de chat ontzetten. Ik was even... Uh, ik kon niet luisteren. Alleen maar via de browser stream. De, via de browser kon ik alleen luisteren. En via die andere M3U en uh, ASX kon ik niet luisteren. Maar wel via de... De player uh, via de browser. Daar kom ik dus wel luisteren. Dus, nou, dus ik ga zo terug naar de chat. Maar ik ga je eens even, uh, even het programma aankondigen. Dit is Kretspraat. Op Reden Radio. Het is vandaag vrijdag 27 juni 2025. En ja jongens. Ja, ja, ja, ja. Ik probeer, ik heb geprobeerd om met Kees, waar ik vorige keer... Uh, ja, hij was niet in de uitzending. dat was zijn broer Frits. Maar Kees, ik weet niet of Kees luistert. Als je luistert, Kees, uh, bel me op via, de, uh, via uh, WhatsApp of via Facebook. Dan leg ik de telefoon naast zijn microfoon. En dan kan je lekker meekletsen, want mensen... Er valt heel wat te lachen met die Kees hoor, die gozer. Oh, oh, oh. Echt, het is één bonk humor. <laughs> maar goed, um, ik hoop, uh, misschien belt hij al. En uh, misschien laat je het hier alleen. Ik kom anders even op de Discord, op de chat. We gaan even Discord downloaden, installeren. En dan uh, zet je hem, uh, klik je hem even weg. Dan ga je naar www.redaradio.com. Dan uh, ga je naar boven scrollen en dan klik je op Discord. Rechts van, uh, van uh, onder de radio, zeg maar, die zit afgebeeld. Klik je op Discord, dan word je vanzelf uh, naar de chat uh, geraaid. Ik zal even je naam erin zetten, dat ze zien wie je bent. Uh, dan typ je je naam in. En dan ga je gewoon gezellig mee chatten, als je dat tenminste wil. Of je luistert alleen, dat weet ik niet. Maar goed, maakt niet uit. Welkom allemaal, mensen op de chat. Els, bedankt voor je programma. En uh, verwelkom ik, uh, Gypsy Star, Els, uh, Sunset, Dreadred, Easy, Sinri. dan willen we nog meer, Tom hebben we. En uh, wie hadden we nou nog meer? Uh, Mascotte natuurlijk, niet te vergeten. En alle mensen die ik nog niet genoemd heb, wie maar even de naam van ons grote is, en iedereen die niet op de chat zit. Maar wel, luister het allemaal, welkom bij Geletspraat. Ja, ja, ja. Ja, joh, het was een beetje laat met eten. Ik had even, was vanmiddag even naar Delft naar uh, de dokter. Maar zit mijn dokter. Schoon hier in Den Haag. Maar ik heb een echo moeten laten maken van mijn lies, mijn linkerlies. Want ik voelde een bobbeltje en ik denk: oh jee, ik hoop maar dat die uh, liesbrood niet terugkomt van twee jaar geleden. Dus ik daar naartoe, nou, het was een beetje laat, want ja, ik had op de Hoornbrug, stond de brug open. En ik, hoor, en ik doe mijn raampje open, ik zet de motor uit. En ik hoor me de partijverloeken, ziektes. Uh, rondgaan, ernstige ziektes in een show. die hebben het niet naar zijn zin. Het was een motorrijder die baalde dat de brug open ging. Dus dat partij? partijen gooien de, de ziektes uit, dat wil je niet weten. En ja, toen ga je dat zich al komen uit, ja, Toen denk ik, nou nou, die gaat het een keer. Ja, ja, ik baalde ook wel, maar ik denk nou ja, het is niet anders. Weet je, ik kan wel boos worden, maar het heeft geen zin om, om met kanker en dit en dat te gooien. Daar gaat die brug echt niet sneller van weer terug. Maar goed, op een scheidende moment eh, rijden we weer door. Dus ik was een kwartiertje te laat. Maar ik denk nou, ik ook maar dat ze een patiënt achter mij hebben geholpen. Zodat ze in ieder geval nog tijd hebben om mij te helpen. Dan kwam ik eh, daar zo aan. Nou, als ik had beter via de bouw had kunnen rijden. Want als je dan rechtdoor rijdt, kom je er ook. En als ik veel eerder daar geweest. Als ik binnen door had gereden rijden. Uh, zeg maar, degene als uh, spoorlaan af. Ga je helemaal naar achteren tot aan de bouwgaard. Dan ga je vanaf de bouwgaard. Richting Delft en alsmaar rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. En dan linksaf en je bent er. Nou, daar. Had ik, binnen een kwartier had ik daar geweest. En daar nou was ik geloof ik uh, een half uur onderweg. Inclusief die brug die open stond. En er stond af en toe een korte file. Maar ik kwam binnen en uh, die mevrouw... Uh, die, daar had iemand gebeld en die sprak in het Engels. En ik dacht, wat is dit allemaal? Ik ben weer zo'n spamfiguur die probeert alles te verkopen. En die dus zegt ze, Fuck off you! En ik gooi die telefoon uit. Dus ik kom bij die dokterspraktijk. En ze hoorde de assistent in het Engels. Eh, en ze zegt: I called it you. En ik zei: Oh shit, maar ze sprak toch nog gelukkig Nederlands. Met een zwaar Engels accent. Ik zei, oh sorry, dus ik ga tegen u lopen op uh, school, Ja, zegt ze. Kan ik begrijpen begrijpen. Ja, ik dacht dat het een spam was. Ja, zegt ze, dat weet ik. Dat die idee had ik ook al Maar ik vind het toch niet erg. Hoor. Nee, nee, zegt ze, ik kan ik begrijpen. Dus ik was al een beetje opgelucht. en ik, shit. Ja, ik zei alleen maar, uh, fuck off you, weet je wel. En dan heb ik die telefoon uitgenomen. Maar goed, ik, uh, die, die, die man die ze, uh, gaat zitten, weet je, dus nou ja. Moest dus ik mijn onderbroek aan doen? En, uh, en dus ik ga leggen op dat, uh, op die, op dat bed. En dan gaat met die scanapparaat in mijn lies. Ik kijk ook maar naar mijn rechterlies. Ik heb mijn baard nog helemaal nagekeken. Hij zei: Naast nou, het is geen uh, liesbreuk, hoor, het is je lymphverklier die is opgezet. Die is een beetje opgezet, daar dat ik al geen kwaad. En zei: Ik ga het aan je huisarts doorsturen. Dus zei: Oké, okay. dus ik uh, opgelucht, ik ook geen liesbreuk, en een beetje opgezette lymfeklier, nou ja, goed, dat kan, dus, uh, ja, oké, okay, dus ik was uh, wel blij. Nou, ik was sneller thuis als ik er heen kwam. Ik hoefde alleen maar rechtdoor te rijden, ik kom zo langs de bouwkaart en ik krijg, nou de, ik krijg nou niks. Ik krijg nou tieten, dacht ik, ik. Als ik dat geweten had, had ik anders gereden. Maar ja, die, die, die, die, die Google Maps, die heeft mij gewoon over de snelweg geleid. Ik denk, het had helemaal niet gehoeven dat had ik zeker binnen een kwartier, 20 minuten daar kunnen zijn. Maar goed, maakt niet uit. Ik ben met de school op en uh... ja, en dan zei ze als hij van mijn voeten pedicure. Die kent mij niet tussendoor, dus ik moet wachten. Toen ik er aan de beurt ben voor de afspraak, na maand, ik zat te denken om maandag weer te gaan werken. Maar ja, het wordt ook al 31 graden, nou. Ik denk, als het de woensdag valt, zal het de woensdag 23 graden zijn, dan wil ik wel gaan werken. Maar, maandag en dinsdag, nou zeg me, shovel, doe maar rustig aan. Maak je niet druk. Je ik ben ook de jongste niet meer. Maar ja, ik wil het niet uitbuiten, joh, weet je. Kijk, ik heb nog voor mijn voet, ik kom niet tegen de hitte meer. Ik heb nog niet eens zin om naar het strand te gaan uitgaan. Ik ga ja, echt niet naar het strand, wel jammer dan. vind je jammer ook wat er gaat heen gegaan, maar nee, dat kan ik net goed gaan werken. Ja, op het strand zit je natuurlijk, hoe vind ik ze doen? Maar Ja, Ik zit onder die parasol, je bent er wel je hebt er, <kwijnt> onder die parasol, niet zo los van de zon. Maar die warmte zelf alleen al. je krijg het er benauw, dan moet ik mijn puffertje gebruiken. Ja, en dat lopen gaat ook niet zo lekker, en zeker niet in dat mulle zand. Nou, ik ga ook niet naar de haaggrond. Eh, dat heb ik ook geen zin. Het is wel iets minder. <tossimus> Pardon. <tossimus> het is wel iets minder warm dan, eh, dan op het strand, maar ik blijf lekker thuis. Ik doe lekker de gordijnen laat ik dicht voor de zon, dat het niet zo warm in huis wordt. En mensen zijn dom, want ze doen ze de ramen open. Ja, je kan het dan een schaduwkant doen. Maar zodra de zon achter komt, doe ik daar de deuren dicht, de ramen dicht. En de gordijnen, dit, dan, dan wordt het koel, dan blijft die warmte. Weer. Zodra de zon achter, die gebouw achter is, de, die woningen achter mij, dan kan ik alles weer openzetten, want anders is de lucht ook weer wat koeler. Want ja, als je alles openzet, komt de warmte ook naar binnen. En je moet altijd je gordijnen dicht laten als de zon erop schijnt. En achter kan je het gewoon open houden, want er schijnt toch de zon niet. kun je een raam openzetten. Ja, het is dan ook wel warm, maar goed, het is toch wat koeler in de schaduw. Maar zodra de zon na, na eh, 12 uur aan de andere kant gaat, van de tuin, nou, dan moet je alles dicht, pot dicht houden in de gordijnen. En, doe je, ja. en dan, dan is het toch koeler dan buiten. We hebben nog op plat dak. Daar heb ik er niet zozeer last van. Maar wel de mensen die onder het dak wonen. Nou, zou staat het huis al leeg. Maar goed, normaal gesproken heb je daar het meeste last van. Dan op een zolder. Ja. Alhoewel, als je in een, op een zolder zelf zit. En in Nok. Maar oh, dat is heet. Dat is heet jongens. Maar ik zat van de week te denken. Oh ja, daar wil ik het over kunnen hebben. Nou, dan ben over de top, de NAVO-top. Ik heb het gevolgd, ik was toch thuis, dus ik heb het wel gevolgd. Maar dan zegt iedereen wel, ja, ik hoorde overal hoor, ik heb het ook nog een stukje net nog op het Helsinki-programma gehoord. Omdat de Rutte zo slijm erbij bij Ringen, maar dat is geen slijm. Ten eerste, iedereen weet dat Trump, dat ze heel voorzichtig met die man moet opgaan omgaan, want hij is heel snel boos ga ik maar naar heel, uh, hoe heet die, die man van, uh, die premier van uh, van Oekraïne, die, die is ook heel voorzichtig geworden met zijn uh, manier van praten tegen hem. Dus niet met stemverhef. En ja, wat Rutte doet, dat is niet slijmen, wat noemen ze diplomatie. En, en dat moet je met Trump Zeker doen, want als je, ja, hij, hij kapt ineens ermee en in, dan, dan is hij in staat om op te staan en gelijk weg te gaan tijdens top. Want zo is die man, weet je. Dus je moet die man, ja, de, ja met, dat noemen ze diplomatie. Als je met Poetin praat, ga je niet tijd om scheldenijen, teringlaaien. Wat heb je nou weer gedaan, maar die je bent? Nee, nee, nee. Dan, dan, dan vraag je eerst, nou, hoe gaat het met u? En hoe is het thuis met de vrouwen en kinderen. Nou goed, en hoe gaat het met de hond? Zo begin je dan, hè? een beetje de, de, de, de spanning eraf. En dan zeg je, nou, meneer Poetin, alles goed en wel hoor. Maar wat u nou in Oekraïne doet dat, uh, kan toch niet, meneer Poetin? Zolang dus we eerlijk zijn, oorlog is nooit leuk. En of u daar zelf mee begint. Of dat je het overkomt. Het is voor niemand leuk. Ook niet voor uw soldaten. Die, die, die, ja, die lopen natuurlijk risico dat ze gedood worden. Het is voor niemand leuk. Dus en zo moet je met, met Poetin praten. En zo moet je ook met andere leiders praten. Zeker als ze een kort lontje hebben al helemaal. En nou. Ik denk dat ze met Erdogan al makkelijker een duwkens laten, dan met uh, Trump. Ja, maar Trump moet er nog voorzichtiger zijn. Dus ja, kijk, uh, je kunt vinden van hem wat je wil. Ik vind het ook niks hoor, die Trump, daar gaan joh. Maar ja, je moet soms uh, een beetje slijmen om, om, om iets voor elkaar te krijgen. Ja, dat we die 5% ja. Jongens, vroeger werd er ook miljarden uitgegeven aan Defensie. Toen we nog goed, goed de groot leger hadden, hadden we 150.000 man. Maar maar 50.000 en we hadden ze wisten of zo. Dus ja, er werd ook heel veel geld aan uitgegeven. En we gelukkig is het nooit tot een conflict gekomen met de Sovjet-Unie. Maar. Eh, die communisten daar was ik minder bang voor dan voor Poetin, hoor. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben banger voor Poetin dan voor de communisten uit de Sovjet-tijd. Echt waar, ik vind, ik vind dit echt heel link. Nog linker dan in wat er in 1962 gebeurde met de Cuba-crisis. Dat was bijna een wereldoorlog. Gelukkig is dat afgewend. Want de hele verstandige mensen, Khrushchev en Robert F. Kennedy. Kennedy die had gezegd dat de Khrushchev joh, We hebben allebei een oorlog meegemaakt en we hebben allebei tegen dezelfde vijand gevochten. Moeten wij nou ook nog een oorlog beginnen? Het is nog maar twintig jaar geleden. Ja, toen zei Khrushchev, ja, je hebt toch wel gelijk. Eh. Nou, oké. Okay. En zo is de boel gesust. Toen hebben ze die raketten toen maar weer weggehaald van Cuba. En toen is gelukkig een derde wereldoorlog er slechts dus afgewend in 1962. Ik ben me er niks van bewust, want ik was toen drie jaar. Dus ik, ik, ik heb het verhalen van later natuurlijk gehoord. Maar het was vrij... best wel een spannende tijd hoor, want het was niet leuk. Ik gelukkig niet uit de hand gelopen. En dus ja. Nou, ik zit te eten, <laughs> ik heb spinazie met, eh, uh, Heerlijk, oh, het is zo lekker Ik ben nu een beetje laat met eten. Hij nou, was even na de na die echo die ik had, ben ik naar de bouwmarkt gegaan, winkelcentrum en reizig. Ik heb, heb ik wat, uh, een paar mooie laarzen gekocht. voor haren. En het gekke is... En voor haren, weet je wel. Het gekke is... Uh, op de herafdeling hadden ze al laarzen. Maar die pasten me niet. Die waren te klein of te groot. Ik denk, ga eens op de damesafdeling kijken. Want vaak hebben ze laarzen. Dameslaarzen. Die geen hoge hakken hebben. En waarvan je denkt, dat hadden net zo'n mannenlaarzen kunnen zijn... Dameslaarzen. Alleen je ziet het niet dat het dameslaarzen maar het zijn. Ze hebben geen hoge hakken. Het zijn gewoon mannenlaarzen. Of unisexkit beter noemen. Het zijn wel mannen. Of vrouwen kunnen ermee lopen. En dan kan je natuurlijk ook wel met dameslaarzen. Maar ja. Dan moet je of een trouwvrouw wezen. Of een transgender. Of, of ja. Weet ik veel. Maar dit, dit zijn geen eh, ziekten. Ja, het wordt verkocht als dameslaarzen. Maar ik zal er een foto van maken, kan ik het via dingen opsturen? Dan kunnen jullie het zien. Dus even kijken hoor. Ik hoor mezelf nog. Ja, ik het maar ja. ja, zie je. Kijk, ik ben er nog. Nou, even terug naar de Radio. Ga ik even naar Discord? Zo. Ben ik weer terug? Kijk, daar ben ik weer. Uitnodigen, juist. Daar ben ik weer. Maar dan ga ik even een fotootje maken. Kijk dat zijn ze. Ja, dan heb ik geen... Eh, even flitsen. Kijk dat zijn ze. Nou. Mooi hè? <laughs> Hele mooie laarzen. Mooi hè. En ze waren maar 40 euro. Het is geen echt leer hoor. Maar uh, ja, dat heb ik van die steun een gedaan. Van die zachte zolen dat had ik niet zo last van mijn uh, nieuwsporen heb. En het werkt nog ook. Het te hartstikke lekker. Die brede veters. Ik zo ze ook met dunne veters. Maar deze vond ik wat, uh, wat mannelijker, wat uh, leuker. Ja, mooie hels, Prachtige laarzen hoor. Voor maar vier tientjes de, van haar. Nou, dat is geen geld. Ja, zeker dat ik eroverheen. En dat vind ik wel nog altijd een lekker laarzen. Zo, dan doe ik mijn broekspijpen eroverheen. En uh, ja, ik ben nog altijd gek op laarzen geweest. En uh, ja, Ik uh, loop ik wel vaak met uh, gympies hoor, dus uh, misschien ga ik straks even naar de kroeg, die is nog tot half drie open. Het is hier, uh, nou ja, wat is het, op de fiets, vijf minuten fietsen, Ik ik even naar de kroeg zie je vlakbij. Het is niet echt om de hoek, maar het is niet ver, het is nou, een kwartiertje, nee geen kwartier, vijf à tien minuten fietsen, nou, ik ben zo weer thuis. Dus uh, ja, dankjewel, Jips is daar. En dat en els en Het is wel heel eerlijk, hoor. Ze ruiken een beetje naar leer. Bijvoorbeeld voor van kunststof. Maar goed, maak die uit. Misschien doe ik er drie, vier jaar mee. Ik heb eens dus eerder schoenen. Die waren zelfs in de aanbieding. Dat waren groene, groene uh, laarsjes. En die waren een beetje leer leerachtig. Ook van kunststof. Daar heb ik nog. Die stonden echt gegoten aan mijn voeten. Die liepen zo lekker. Die waren alsof ze op maat gemaakt waren voor mij. Daar heb ik ook nog vier, vijf jaar mee gelopen. En die kostte maar twee tientjes. Als was weer een andere winkel, maar goed. Maar maar twee tientjes, daar heb ik heel lang plezier van gehad. Totdat dat het kunststof ging scheuren. Ja, toen heb ik ze weggelopen. Maar uh, ja, ik heb wel een paar echte leren Die heb ik al meer dan tien jaar ik heb één keer de zolen laten vervangen en die zijn weer al vervangen en toen, dus dat moet binnenkort ook weer eens doen. En eh, ja, daar loop ik ook wel eens mee, hoor. maar deze loop echt eh, zalig, hoor. Dus ja. En ik heb wat eten gehaald. Eh, ik heb ik ook, ook gedaan. Ja. Ja, bij lekker aan het eten, joh. Zo, lekker. Mm -hmm. Nou, nog een slokje de gols. De groene blikken. Premium Pilsner, die groene. Dat ze hadden die andere gols niet, die, die, die de klok. Die hadden ze niet bij de. Bij de hoogvliet. dus ik denk, nou, dan heb ik de groene toch? Of zo nog geen vijf euro, heb je zes blikjes. Koffie is duur geworden, hè. Ik hoorde op de radio dat, dat het een pak alweer oh, duurder dan een tientje is. Dat de oogst, uh, vanwege de droogte, de oogst uh, grotendeels mislukt zijn in Zuid-Amerika. Jeetje, joh. Ja, joh. Dat is kut, hoor, hè. Maar Misschien dat Danny ook luistert, ik weet het niet. Danny, ja Danny kan wel, maar dat kan niet. Maar hij gaat ook vaak vroeg naar bed, hè. Dus uh, ja, Maar uh, ja. We gaan in augustus weer een weekje bij Danny en uh, Raymond. Op de boot. Daar neem ik mijn teentje mee. Heerlijk hoor. Met het Zalataar in Friesland. De mensen zijn best aardig. Ik dacht, vroeger wel ik altijd geleerd dat Friesen heel stug zijn. Maar dat valt hartstikke mee, als hartstikke lieve mensen. Dat vind ze eerlijk gezegd aardiger dan de Agenezen. Niet dat die, on, die onaardig zijn, maar. We zijn er in het Noorden wat Maar, euh, ja, weet klein. Dat vind je in Drenthe ook, weet je. Mensen zijn zo. Maar anders, anders. Ze worden niet zo gauw boos ook. En, uh, ja. Maar ja, weet je. Ze anderen zeggen wel dat de Nederlandse cultuur, maar ook in Nederland heb je verschillen verschil binnen ons eigen. Uh, uh, culturen hebben we ook verschil hoor. ja zeker. In Brabant hebben we wel een heel andere cultuur dan in Groningen of Friesland. En Limburg ook. Tradities en zo. En Den ook weer anders. We hebben wel dingen gemeen, natuurlijk. Maar het is niet zozeer dat het. Uh, uh, ja, we hebben toch uh, ook wel enige cultuurverschillen. Hm? Limburg kwam ook pas later bij het Koninkrijk der Nederlanden. Hoewel ze vroeger toch wel onderdeel waren van Nederland. Toen heette het nog uh, Borgondië. Het was een behoorlijk uh, groot land hoor. Toen bestond Nederland om niet te waren uh, nog een, een kleine, kleine koninkrijk en in zijn hertogdomen. Daar behoorden we, uh, ja, je had Holland dan wel, maar er zijn Noord- en Zuid-Holland en dan zijn Zeeland erbij. Maar de rest waren allemaal uh, ja, eigenlijk verschillende staartjes. En dat gold ook voor de Belgische, huidige Belgische provincies waren ook allemaal de deelstaartjes of zoiets. En toen je een Burgondische Rijk, daar waren we onderdeel van, ook een deel van Noord-Frankrijk worden erbij een deel van Duitsland. En het, het grootste, Nederland is nog nooit zo groot geweest toen, toen eette het Burgondië nog maar goed. En toen kregen we dan... Eh, ja, we zijn natuurlijk ook nog onderdeel van het duits Romeinse Rijk geweest, zoals jullie weten. Ook heel lang. Ja, toen, werden we, toen kregen we dan... Eh, Zeven provincies doen met die Spanjaarden, de Habsburgers. En Koning Philips II, dat was familie. Ja, en Nederland was, het was legaal, hè. we waren geërfd. Nederland was geërfd. Ja, toen kreeg dat de protestantisme. Dat de is straat tussen katholiek en protestant. Het was niet zozeer dat de katholiek en de protestanten elkaar hier niet mochten, maar het ging juist om. Maar waren van die Spanjaarden af. Want die moesten die, die protestanten niet. En op een gegeven moment waar de katholieke Nederlanders ook de Spanjaarden zat, die wilden ook van de Spaanse juk af. En toen hebben de katholieken en de protestanten uh, met behulp van de geallieerden, -ja de Engelsen, de Duitsers, uh, noem maar op. De Fransen, uh, of uh, ja, nee, de Fransen niet. Die waren uh, prouwen. Uh, Pro uh, Spanje. Maar de, de Engelsen, uh, de Nederlanders, de Vlamingen, uh, ja, noem maar op de Duitsers, als ze allemaal helpen Napoleon eruit uh, werken. Dat is aardig gelukt. Bij de slag van, uh, hoe heet dat daar ook weer? Bartolo, ja. Toen dus hebben we die Fransen eruit gekennikkerd. En sindsdien hebben we nooit geen meer met Frankrijk gehad. Dus al meer dan twee. 100 jaar vrede tussen beide uh, landen. Nou ja, toen zijn we in Nederland Toen uh, hadden we koning Willem I. Een gezamenlijke koning met de Vlamingen en de Walloniërs. Toen Nederland en Vlaanderen en Wallonië nog één land waren. Ja, en uh, koning Willem II die maakte er een portje van. En de Hollanders waren nogal arrogant tegenover de zuidelijke Nederlanders uit de kreeg die scheuring en kreeg de die burgeroorlog. En toen hebben de Fransen, ja die hadden trolde pest op Nederland. Die hebben de Belgen geholpen. En Luik is nog, uh, bij Luik, dat ook bij Luxemburg, waar, zo, dat is ook nog 15 jaar onder Nederlands bewind geweest. En die waren het ook zat die, uh, ja, die wilden niet bij Frankrijk en die wilden ook niet bij Nederland. Toen hebben ze zich ook bij, bij uh, België gevoegd. Alleen Luxemburg is al onafhankelijk uh, gebleven, want die wilde ook niks met Nederland te maken hebben toen. En ook niet met de Fransen, nou, ja, maar die waren ook niet bij België. Nou, onafhankelijk blijven. Met, en, en dat zijn ze nog. Nou, van waar hebben Luxemburg een rood en blauwe vlag, alleen dan blauw van hun is wat lichter dan de kobaltblauwe onderkant van de Nederlandse vlag, die is kobold blauw zoals jullie weten, en die van Luxemburg is iets lichter blauw. Je ziet wel het verschil, als het van elkaar apart is, denk je dat het Nederlandse vlaggen zijn. Maar dat, ja, ze willen een andere vlag. Hè. Ze hebben al iets in hun hoofd, dat is overigens het wapen van Luxemburg, van het heterodom. Want dat was, geloof ik, vroeger ook nog weer een broer van eh, of, of was het niet van Willem II of zo? Luxemburg. Ik weet niet hoe dat zat, maar het is een hertogdom. Het is geen koninkrijk, maar een hertogdom nog steeds. Er zijn niet zoveel hertogdomen meer in Europa, maar Liechtenstein, denk ik. En hoe heet dat daar zo? Eh, is dat niet van eh, Monaco of zo? Ook zo, een Liechtenstein, eh, Monaco. Eh, je hebt nog. Nog één of twee van die hele kleine, kleine staartjes ja, Die worden meer tot Frankrijk. Alleen ze hebben dan een beetje zelfautonomie. Gewoon een mensen. Die zullen zo dus een beetje met rust gelaten. Daar bemoeit Frankrijk niet zich zo, zo erg mee. Dus zonder daartussen is het al weer half, twaalf lieve mensen. Ik ga even op de chat kijken. Of jullie nog iets te mee te delen hebben. Ja, ik wou wat vertellen. Schoot in mijn hoofd. Hè? Maar dat weet ik het niet meer. Fifi hotspot internetconnectie hier bij mij zeg je, is er. hier. Dat zijn geen laarzen, maar wel mooi. Nou ja, wat het ook is. Ik vind ze wel gaan lopen. En uh, wat zijn het dan, Cindy, wat zijn het dan? Het zijn geen laarzen, maar wat is het dan wel? Want ze kunnen ook aan de zijkant zitten. En ook nog een rits dan. Maar ze zijn ze nog makkelijker aan te trekken. En voorzitter, veters. Oh, laarzen hebben geen veters. Het zijn hoge laarzen. Het zijn maar hoe noem jij het dan? Cindy? Hoe noem jij dan deze tussen de aanhalingstekens laarzen? Hoge schoenen misschien, hè? Zou dat zou kunnen. Maar goed, ik vind ze leuk. En, uh, ja, ze lopen best goed hoor. Niet duur, vier Ga maar kijken bij, uh, bij Van Harden. Hm. En je hebt ook prachtige schoenen. Oh, de B had die laarzen aan. In de oudere jongeren, dacht ik. Ja, dat was toch die. Uh, je mag, te pee mag. En als je dan die ene vent die dan met die. Uh, die zo. Uh, de Wim de B speelde dat geloof. Ja, die had dan die van die laarzen aan. En dat is in eens de veters eh, loszitten. En eh, ja, dat is een persiflage op een bestaande persoon. Hè? Want al die mensen die ze nadeden, al die karakters, al die types die ze speelden, die bestonden in het echt ook. En dat is ja, ju ju juist het, eh, het leuke van alles. <coughs> ik zal even een foto van mezelf maken. Kunnen jullie zien eh, hoe ik erbij zit? Eh, ik moet wel even omdraaien. Kijk, dit is al een spiegelbeeld. Het, de, de foto lijkt alles lichter als het is, maar die is het best wel redelijk donker, vind ik. Nou, eh, ja, Laptopie. En mijn eh, microfoon. En ik. Ja. Ja, misschien beter zouden doen. Oh wacht, dat gaat heel weer fout. Is even kijken hoor. <laughs> Zo. Ja meisje. Zo. Maar daarna zat in het spiegelbeeld, maar dat vinden jullie niet erg, toch? Of is je nou niet in het spiegelbeeld. Ja, dat is een live foto, hè. Live wat hier allemaal live gebeurt, hè. Nee, de foto is niet in het spiegelbeeld. Nee, het is niet in het spiegelbeeld. Maar ik ben erachter gekomen, ik heb eens op, op internet gezien. <laughs> uh. Ja. Ik heb. Euh... En dan zien jullie ook hoe mijn kamer eruit ziet. Hè? Maar uw kussens je past hem mooi bij die stoel. En ik ga toch van de zomer even, eh, misschien voor de vakantie, nog een bank kopen. Een bank. Ik heb wel een bank, stel gehad hoor. Maar ik wil een bank hebben met dezelfde kleur als de stoel. ongeveer dezelfde kleur. Maar ze zijn er wel. Maar ja, ze zijn niet echt. Dat ik zeg, ja, ik wil een beetje een, een bank hebben waar je ook lekker op kan liggen. Zo'n drie zitten, weet je. Uh, gewoon een oude bank, ik hoef niet te zien. Als je op tv ziet, zo'n hoekbank, weet je. Dan zie je zo'n knik erin. Met zo'n hoek, dat wordt me weer te veel ruimte. Daar heb ik geen zin in. En gewoon een drie zitten waar je lang uit op kan liggen. Met armleuningen, lekkere zachte armleuningen. En waar je lekker relaxed met je voetjes lekker op de bank. Oh, ja, leerhoes, leerhoos. Lederhosen. Oh ja, dat kan. Het woord laars schijnt afkomstig te zijn van leerhoos. Of de lederhozen. Een Duitse vrucht. Een Ja, nou dat kan heel goed hoor. Ja. Een knoppert ben ik hè, mensen. Ja, een mooie man ben ik gewoon als ik het zelf. <krijg> maar goed, maakt niet uit. Uh, maar uh, ja, een uh, in zich, zegt hij, ja. <lacht> nee, maar wel mooi, ja. De jemig, de pemig, hij die Dirk, joh. Ik ga je daar uitzenden, Dirk, donderdag. Dat is fijn dat je er weer bent, jongen, he. Kasella, Dirk Kruijsgaard, weer Ik hoop alleen dat... Uh, de man die altijd op woensdag uitzond, hoe weet hij ook weer? Ja, dat hij nou eens een keer terugkomt. Of ja, ook met zijn fiets, een uh, ongelukje met zijn fiets gehad. Ja, misschien is hij wel aan het revalideren, ik weet het niet. Misschien, uh, ja, ik hoop dat het goed met hem gaat. Weet hij ook weer, ja, ik heb niet meer op zijn naam Hij sprak altijd heel rustig. Wat ik in, in, in, uh, in twee minuten zeg, dat doet hij eens maar een kwartier over. Man praatte heel relaxed, heel, eh, ja, je werd er zelf eigenlijk wel rustig, wel een hele aardige man was het ook. Ik heb hem wel, wel eens een keer gezien bij Ridder Radio. Met, eh, ik kan alleen even niet op zijn naam komen, meer. Hij zat altijd op woensdagavond, oh ja Gerard, dankjewel Els. Hij zat altijd op de woensdagavond op de radio, daar luisterde ik ook wel eens naar. Ja. Jullie zullen denken, waarom luister ja, je nooit op, uh, op maandag... Ja, nou, ik vind twee uur wel lang, weet je. Twee uur best lang. Ik wil af en toe wel luisteren, hoor. Of ik pakt wel eens het laatste uurtje mee, of zo, weet je. Maar ja, Gerard, ja... Een aardige man is dat. Ja, ik vind het jammer dat hij eh, niks meer van hoor horen ook, maar goed. Ik hoop dat het goed gaat met hem. Hè? Zee, je mag te piemig, ja, zeg Dirk. Moze ja. griebel, zeg hem nu, Jo. Sinri laat een roze hartje zien. Ah, Sinri. Sinri. Ja, Sinri. Uh, ja, Sinri. Oh, woon je in Engeland, Tessinri? Ik zie je, Sinri, UK dan. Echt dat dat de websites in Engeland met, uh, met .co.uk was. Dus even kijken op de site van Spek en Bonen. Oh Nou ja. Zoals die filmpjes op, een gallery of foto's. Ja, leuk joh. Ja, als ik in ik wel, die heb ik wel eens gezien, Ja. ja. Ja, en allemaal in het Engels, ze je woont in Engeland. Goed oh, leuk. De dag was oordeels. Oh, ik wil een auto van buik komen door mijn hoofdtelefoon. Ja, die kan ik zo niet in gevangen prikken en dan kan ik het volume wegdraaien, maar dat is alleen voor mij, want jullie kunnen mij gewoon nog horen. En als ik al klik, als ik hem uh, uh, doe, ja, ik kan hem ook als ik moet hoesten, doe ja, ik. Dan krijg ik ook een soort kuchknop. Krijg je dan, hè? Ja. Ja, ja, ja. Yes, ladies and gentlemen. Ja, ah, Even kijken, Dirk. Ik heb die hier. Oh. Ik ga even voorlezen wat dingen schrijft. En nu, jij heeft een heel verhaal, ga ik even voorlezen. Voor de luisteraars die niet op de chat zitten. De uitspraak Jemig te Pemig is in de tijd populair gemaakt door het komische duo van Kooten en de B, Maar bestond al eerder. Volgens de encyclopische website Ensi bestond de uitroep al midden jaren 1930. In het Intabellen, dus. In de straat Taal van Den Haag. Een interview aan dat ze de uitroep Jemig te Pemig... Met als directe achtervoedsel zo'n motor op straat opgepikt te houden. En zegt: Ik heb deze heerlijke zachte zit-lichtstoel gekocht. Kan je helemaal uitklappen en ook op liggen? Jokkenlefer uh, Kruppen Relaxfortuin Frankfurt. Met lichtfunctie door aanpassen van lichaamsdruk, TFK en Nosvering online shoppen. Dat doen je vandaag nog bij Otto. Profiteer van de vele opties door de Jonkenhoffer Gruppe. Jonkenhoffer Gruppe Relaxorteur Frankfurt. Met de lichtfunktion dat ze aanpassen, dat ze körperdruk TFK en nosvering en Snel, voor deze prachtige, relaxe stoel. ik daar ligt Jaap is weg? Nee joh, ik ben er nog steeds wel jemig te de als Oh, attentie, uh, Tessie cp, de verkeerde knopje, knopje van de tandartsborg. Attentie, Jaap doe je? Spoel maar, ja inderdaad, Jaap zijn stream is over weg. Van de server heeft Hé, ik ga even opnieuw opzetten.